Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De Pride-optocht in Georgië is niet doorgegaan. De organisatie heeft de boel afgeblazen nadat demonstranten een LHBTI-kantoor hadden bestormd in de hoofdstad Tbilisi. Op een filmpje is te zien hoe mensen op balkons van het kantoor klimmen en een regenboogvlag naar beneden gooien. Ook journalisten zijn aangevallen. Volgens de organisatie van de Pride is het niet meer veilig om de optocht door te laten gaan. Eerder zei de Georgische premier dat de optocht ongepast is. De overheid moet meer inzetten op cybersecurity. De minister Grapperhaus vindt dat een volgend kabinet daarvoor meer geld moet vrijmaken. Als de georganiseerde misdaad zich nu ook al steeds meer op dat niveau gaat afspelen... Dan moet dat duidelijk een waarschuwing voor Nederland zijn dat we ons echt daar de komende jaren heel goed op moeten voorbereiden en schap moeten zetten. Dit weekend was er nog een grote ransomware aanval. Wereldwijd werden honderdduizenden systemen gehackt. Nog meer mensen hebben corona opgelopen na een avondje stappen in Aspen Valley vorig weekend ondanks testen voor toegang zijn volgens de GGD 180 bezoekers van die discotheek in Enschede positief getest. De GGD denkt niet dat er nog veel meer worden. Er waren vorig jaar veel meer ongelukken met desinfecterende handgel. Bij het UMC Utrecht kwamen er meer dan 500 meldingen binnen. Vijf keer meer dan een jaar eerder. De vervijfvoudiging van het aantal vergiftigingen met handenalcohol... komt natuurlijk omdat mensen dit sinds het begin van de coronapandemie zijn gaan gebruiken. Kinderen die denken dat ze dit kunnen drinken, maar zelfs volwassenen die vergissen zich. En krijgt iemand gel in de ogen of drinkt een kind het op... dan kan het best heftige gevolgen hebben... Want in de gel zit veel alcohol. En De concentraties daarvan die zijn fors, soms al meer dan 80 Dus als kinderen dat innemen, dan kunnen zij ja, dronken worden. En soms zelfs heel ernstig vergiftigd raken... waarbij zij met name bewustzijnsdalingen kunnen krijgen... of een te laag suikerspiegel in hun bloed. En zelfs zijn er gevallen beschreven van coma- en hartritmestoornissen. Volgens het UMC gaat het vooral mis... omdat de handgel vaak op plekken staat waar kinderen er makkelijk bij kunnen. Het weer. Een paar buien vanmiddag en met 20 graden koel voor de tijd van het jaar. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. En 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Weinig bijzonderheden op de weg, alleen vertraging op de N201. Hoorn richting Hilversum. Er staat een file van 3 kilometer tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Reken daar op een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gaan we naar Oostenrijk. Daar zit de kwalificatie erop. Nou, één ding verklap ik alvast. Want we gaan over de tweetal praten doen we de pit report. Doen we een verslag van de kwalificatie. Max zit bij de eerste drie. Lijkt het spannend te houden. Dat een klifhengertje. Maar goed, de oranje tribune staat... Ja, uh, die staan wel uh, uh, aardig, aardig vrolijk aardig, bij. Aardig, heel erg vrolijk te doen. En een verrassende tweede plek voor wie... Dat hoort u zometeen allemaal tijdens pit report rond de klok van kwart over vier...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 met de, de single van de Culture Club, de Miss Me Blind. En uh, ja, deze racegeleider betekent dat het uh, tijd is voor de pit reports. We kijken terug op de kwalificatie van vandaag, op het champ. Ja, even een, een wielbericht tussendoor, toch? <laughs> uh, <tuut, tuut. laughs> Net even het virtuele het uh, uh, ge geel.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 Sergio Perez was de enige die meteen aan het begin van Q2 naar buiten ging om een tijd te rijden. De Mexicaan opende met een 1 0 -4, -5 -5 4 waarna ook de andere 14 coureurs het tijd vonden om erop uit te gaan. Hamilton reed een nieuwe snelste tijd met 1-0-4-5, maar Verstappen dan vrijwel meteen over door een 1-0-4-2 neer te zetten. Hamilton zakte vervolgens nog drie plekken doordat ook Lando Norris, Sergio Perez, Sebastian Vettel onder de tijd van de regering kampioen doken. Al deed de laat genoemde Vettel dus dat op een de zachte band, terwijl de anderen op mediums reden. Russell maakte ondertussen indruk door na de eerste runs een Q2 negende te staan. Maar de kaarten waren nog niet geschud. Alle 15 coureurs zouden nog een run doen in Q2. De stappen gingen paars in de eerste twee sectoren en zette de snelste tijd nog wat scherper met een 1 1.03.9.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 Of je portable uh, radio dan uiteraard. En die kan je op 106.9 FM zetten. Of als je een DAB radio hebt, kanaal 6A in de hele regio te ontvangen.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 De single van MC Michael G en DJ Sven. En de Holiday Rap vond het helemaal geweldig. En eigenlijk is het ook gewoon een leuke plaats. Nou, helemaal uh, bij uh, de zomer. Alleen moet het uh, weer nog een beetje mee gaan werken aan de zomer. Maar daar wordt aan gewerkt en het komt vast en zeker goed. Het is half vijf geweest. We gaan hem doen. Het uh, nieuwe dier van deze week. Ja, volgens mij hebben we die al een keer eerder gehad. Hele zeg mij niks hele, hoor. Hele dus, uh, maar dus goed. goed, gewoon een nieuwe kans. Ik ben Kila, een steffer van zes jaar.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 Se sono qui per te stasera è una fortuna. Ok, ok, se non ti va, io sono che al di là, ok, ok, se non ti va, tu resto, qui. tu resti là, pensavi molto bene.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 Oké, okay, oké, okay. dat is in ieder geval de titel van de plaat. Kunnen er nog eentje draaien voor de laatste sauce Live? Dan gaan we afscheid nemen van de Source Live. Oh. En die plaat is van Matthew Wilder en Break My Strides.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 Of er, uh, de beide vaccinaties of de vaccinatie van, uh, van uh, de, uh, Jas en Jas hebt gehad. Ja, nou ja goed, een uh, lockdown dan maar weer niet. Een lockdown, maar <laughs> uh, we gaan eens even naar een mooie live optreden ja. luisteren. Ja, dit is de allerlaatste aller, aller van een prachtige uh, playlist. Met Zandvoort op zaterdag, Zandvoort op zondag live registraties van artiest. artiesten. Dan wel groep uh, in de tijd de, tijdens corona toen er dus absoluut geen concerten gegeven konden en mochten worden. Dit is een gouden ouwe, dus uh, daar zou jij ook wel tevreden mee zijn. Want dat twee oude, gouden ouwe per uur moet minimaal, hè Rob? Ja, ik... ja dat moet van de programmaleider. Ja, dat moet dus, van de programmaleider. Nou, dit is een hele gouden ouwe. U kent natuurlijk uh, de Franse chansons uh, zoals Jacques Dutron met uh, Paris Saint-Veille en. Uh, uh, wat hebben we nog meer? Johnny Holiday en noem maar op. Maar dit is ook zo'n gouden ouwe. En die luistert naar, naar Michel Pornareff. Dit is een live uitvoering van een klassieker van hem. Uh, uh, Toen hij al een beetje op leeftijd was. Dus de stem had er al iets onder geleden. Maar het nummer als zich blijft een prachtige... Ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, uh, een Echt echte, ja, een greensleeves nummer. Maar dan uh, half Engels, half Frans. Mag ik nog even de jingle ervoor draaien? Ja, mag. Daar komt hij aan, hè? Op ZFM wordt iedere houwe houwe platina.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 Jan Janseman won in Parijs, die pakte daar de eerste prijs. Hij was genieten van de kneed en en die kijper en van jouw besoete melk. De plof van Post niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. En Theo Koomers zat weer achter op de motor, duid dat we te verslaan. De Tour de de tijd van mijn leven, geklaard.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 Ja, yes. De boy jong wordt me met nog ruim 40 kilometer te rijden. beneden te rijden. De tijd voor mijn leven. Maar ik kan geen spoor boven de bergen, die duizend koppen gemeen is verdiend. Doe maar Mario, doe maar joh, doe maar joh, doe maar joh. Doe maar, joh. Als hij niet door de wiel zat, als hij niet de potzing in hete gekrijgt, dan gaat hij deze koning op een stap op zijn naam brengen. Deze stap naar de Alpen. De tijd voor mij.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 Dus uh, niet tevreden? En dat, jawel, tuurlijk. Oh, nee, tuurlijk. Dus, tuurlijk. Nee, zou, dan, zou jij Dirk-Jijl oh, anders zeggen, dan het gevreden, probleem, of niet? Nee, ik zou nee, het niet je kan het niet, hoor. Want dan uh, krijgen we Albert-Jan. Uh, en die kan link worden, nee, hoor. Hij heeft, morgen, hij heeft morgen gedaan. Mathieu gaat nu zich opmaken voor mountainbiken tijdens de Olympische Spelen. Uh, Precies. en heeft een week in de gele trui. Maar dan ben je blij dat je er vanaf bent, man. Al, al die interviews en, en dit en dat...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 Goed, uh, die hebben we gehad. Ja, van de tour gaan we naar uh, Fred. Want hij is er weer. Ja, er weer. Hallo goedemiddag. Fred, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Nog een parkeerplek kunnen vinden? Ja, langs de, langs de Duiland is uh, nog genoeg parkeerplekken. Gelukkig, gelukkig. Ondanks dat, uh, dat de automaten dus... Uh, nog steeds in, in, in, in, de, in, in de brand is. Dus uh, in de, in de, in hij is nog steeds gesmolten. Vor, dus. Vorige week <laughs> geen, geen boete gehad? Nee, ik heb uh, geen bonnetje gehad. Ah oké. Okay. Nee, helaas. dat nou, <laughs> altijd declareren bij het bestuur. Ja, daarom. <laughs> Nou, ik wat, ik stuur hem wel op, hoor. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, euh, Fred, na vijf uur? We gaan uh, eventjes uh, naar uh, ja, Pierre Van Dam natuurlijk. Want die is hier aanwezig uh, in de studio van de uh, ZFM. Gezellig. Hallo. En, uh, zijn, uh, zijn nieuwe single, <laughs> ja, hij, hij, is, hij is er al met de helft natuurlijk. En uh, ja, daar gaan we het uh, in ieder geval in, uh, in het uur even uh, over hebben. We gaan ook bellen met uh, Henk Robbermond... En zijn nieuwe Simon die heet Eén een nacht alleen. Nou, die kennen we wel uh, uh, eigenlijk. Een van uh, Doemar, Van doe maar, inderdaad. Uh, even in een nieuw jasje gestoken. Uh, we gaan bellen met uh, Sander Kwart en Els Bakker. En uh, daarom wil ik bij jou zijn. Uh, misschien, uh, Dat maak ik wel uit, <laughs> nou, Ja, ik, ik <laughs> weet het niet. Anderhalve uh. meter <laughs> Ja, ik zou zeggen. <laughs> wel anderhalve meter houden, dus, uh, Ja, er zit ook een, uh, een nieuw gedicht in, hè. Ja, dus, ja, ja, ah, ja, ja.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dubs, dabby silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5.